5 uur Lotlevin met het NOS Journaal. Wijkverpleegkundigen mogen waarschijnlijk binnenkort stoppen met de 5 minuten registratie, dat meldt de Volkskrant. Die registratie houdt in dat verpleegkundigen tot op 5 minuten nauwkeurig moeten bijhouden welk werk ze doen. Verplegers zijn daar volgens de belangenvereniging een derde van hun tijd aan kwijt. Eind vorig jaar hielden ze een grote actie om er vanaf te komen. De betrokken partijen zijn sindsdien in overleg en voor 1 april komt daar waarschijnlijk een akkoord uit. Het huis van afgevaardigden in de Amerikaanse staat Florida... heeft ingestemd met strengere wapenregels. Gisteren ging de Senaat in Florida al akkoord. Aanleiding voor de nieuwe wet is het bloedbad op een school vorige maand. Een 19-jarige oud-leerling schoot 17 leerlingen dood. De minimumleeftijd voor het aanschaffen van een geweer... wordt nu verhoogd van 18 naar 21 jaar... En bij de aankoop van vuurwapens komt een verplichte wachttijd van drie dagen. Alleen de gouverneur moet de wet nog goedkeuren.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 Er komt een toneelstuk van de bestseller Judas van Astrid Holleder. Vanaf september is de voorstelling te zien in Nederlandse theaters. De hoofdrol van Willem Holleder's zus Astrid wordt gespeeld door René Fokker, schrijft de Telegraaf. Judas was het bestverkochte boek van 2016. Er is ook een Nederlandse tv-serie over het boek in de voorbereiding weer de dan nog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Er kan wat regen vallen. In de ochtend is er in het oosten eerst nog ruimte voor de zon. Maar ook daar trekken de buien in de loop van de middag over. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 Avro Tros De Dagwacht Op campagne Simone Tukker en Kasten. Goedenacht. het is twee minuten over vijf. En u luistert nog steeds naar de dagwachten op campagne op NPO Radio 1. Met vandaag als thema de integriteit van onze raadsleden en wethouders. Te gast hier in de studio nog altijd Marilies Roos. Raadslid in Bloemendaal en auteur van het boek Alles is hier geheim. Over hoe zij per ongeluk in de totaalverziekte. Politieke bestuurscultuur van Bloemendaal belanden. Met als dieptepunt dat zij zelf door haar eigen burgemeester voor de rechter werd gesleept. Straks meer over hoe het zover heeft kunnen komen. En ook nog steeds bij ons is Mirjam Heinga, onze politiek commentator. Want Mirjam, er gebeurde nog veel meer deze week. Zeker. De campagne begint op, stom, op stoom te komen. Nog twee ja, weken we tot Ja, we zijn in de eindfase, zeg maar. Dus nu, uh, nu is het uh, campagne. De campagne is echt wel losgepast. Nu. Ja, maar laten we even beginnen bij afgelopen weekend. Want toen gebeurde er nogal wat. Forum voor Democratie. Ja, doet maar in één gemeente mee in principe. Althans in Rotterdam en Alliantie en in Amsterdam doen ze helemaal mee. En uh, daar was nummer twee op de lijst, meneer uh, Jernas Ramatarsing. En die uh, kwam in het weekend zowel door uh, nieuws uit de Telegraaf... als in de Volkskrant onder druk te staan vanwege zijn uitspraken. Ja, laten we even luisteren naar... In de WhatsApp-groep schrijft hij dat homo's relatief een hoger IQ hebben... en dat de hele samenleving er dommer van wordt als zij zich niet voortplanten. In de verklaring zegt Ramo Tarsing dat hij als advocaat voor de duivel, zoals hij zegt, stellingen heeft betrokken waar ik niet, althans zeker niet geheel, achter sta. In reactie op deze consternatie, schrijft hij, heb ik vandaag besloten om me in het belang van FVD terug te trekken als kandidaat voor Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. We ja, horen zijn schriftelijke reactie. Was zijn vertrek onvermijdelijk? Nou, ik denk het wel. Als we vanuit, uh, het lag, uh, hij lag al een beetje onder vuur... maar in één weekend door twee kranten... Uh, ik denk dat het toch wel is gezegd... Jernas, uh, wat denk je dat we eens gaan doen? Ik denk dat het beter is dat, we, dat je toch maar stopt. Want dit blijft gewoon in de campagne je achtervolgen. Ja, is het daarmee ook, ja, hoe slecht is het voor, uh, voor Thierry Baudet en, en zijn partij? Nou, het ja, het is natuurlijk een rommelige campagne. Uh, alleen zeg maar, in zijn achterban. Wij hebben daar uh, in een vandaag uh, hebben we dat zelf uh, gevraagd aan, aan uh, kiezers van Forum voor Democratie. En daar stond gewoon een grote meerderheid achter die uitspraak. Die vonden dat allemaal niet zo'n probleem. Dus of het echt schade oplevert, uh, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Want je hebt. Een, zeg maar, uh, Forum heeft zijn eigen kanalen waarin ze hun. hun ja, hun nieuws en hun mening ventileren. En uh, heel veel dingen, kritiek die er komt, doen zij af als, of demoniseren. Of het is uh, mainstream media, of het is fake, niet waar, news. fake news. Dus het ligt er een beetje aan, aan welk spectrum, aan welke kant van het spectrum je staat. Of dit nou schade wel of niet uh, berokken. Kun je een soort parallel trekken met Wilders? Want daar spelen natuurlijk ook allerlei dingen. Dus ook laatst, het is ook weer een voor mijn beoogd fractievoorzitter daar uh, afgetreden. Dat mensen misschien de persoon belangrijker mm. vinden. Dus als Wilders maar overeind sta blijft staan op Baudet. En, wat er omheen gerommeld wordt... dat maakt misschien voor de achterban niet eens zo vreselijk van uit? Ja, het is een beetje hetzelfde, zeg maar, uh, de positie kiezen... van iedereen is tegen ons en, uh, dat, uh, hè, en wij hebben ons... dit is ons nieuws en wat wij brengen, dat gaan de mainstream media... of de andere politici breken dat toch wel af. Ja, en, en als je achterban dat gelooft, dan... Uh, ja. Dat, dat, die parallel zie je wel. En nou heeft hij En Vandaag weer bekend dat hij ook... Uh, dat is trouwens ook een, over stoelen dan gesproken... het begin van het uur over... Hè, dat hij heeft afgezegd voor het debat hè, aan vrijdag... Radio 1-debat. Ja, dat doet hij ook hetzelfde als Wilders. Wilders had eerder al afgezegd voor het Radio 1-debat. Uh, omdat hij zei van ja, die, die linkse uh, uh, dingen van de NOS... Uh, daar doe ik niet aan mee. Uh, Baudet heeft nu ook gezegd, ik kom niet. Uh, dus ja, de NOS zit wel een beetje in zijn maag met... van hoe gaan we dat nou oplossen met dat debat. Uh, de reden waar, daarvoor zei hij van... ik moet tegenover Pechtold... Die gaat dat het alleen maar over oude uitspraken hebben die uit zo'n context zijn gehaald. Hij demoniseert alleen maar, en daar heb ik echt geen zin meer in. Het lijkt een beetje een herhaling van zetten met de landelijke verkiezingen. Toen hebben we dat ook gezien, toch? Partijen die niet. Uh... Mee wilde u aan het debat? Ja, toen was het met name uh, volgens mij, denk dat niet uh, kwam op dagen bij een debat op het allerlaatste moment. En wilde zelf ook die ook een aantal keer natuurlijk. Die heeft alleen toen aan het van vandaag debat meegedaan en de rest afgezegd. Mevrouw Roos, uh, uh, nog altijd hier, natuurlijk, uh, auteur van het boek uh, Alles is hier Geheim, Raad zit in Bloemendaal. Kijkt u met belangstelling naar die, die landelijk politiek en al dat gesteggel? Uh, uh, want uh, is het denkbaar voor u dat u zegt nou. Uh, ik, ik, laat, uh, ik ga niet naar, naar een, een, een lijsttrekkersdebat... want dat komt misschien politiek handig uit. Of uh, bent u nog niet zo met dat soort politieke spelletjes bezig? Ik vind dat je altijd aan een debat mee moet doen. Dus ik zou er nooit voor afzeggen eh, dat op de eerste plaats... op de tweede plaats vraag ik me dus wel in alle verwondering af... wat landelijke partijen te maken hebben met gemeenteraadsverkiezingen. Ik vind dat die landelijke partijen zich helemaal gedijst moeten houden... en dat ze dus dit aan de lokale bevolking moeten overlaten... en ook aan de lokale politici... En verder ben ik van mening dat als je gaat stemmen... dat je moet stemmen als kiezer, zou ik dat willen meegeven... op een persoon die je vertrouwt. Wij hebben in Nederland een particratie inmiddels... maar dat staat niet in de grondwet. In de grondwet staat het... Recht, het je bent als, als volksvertegenwoordiger ben je uh, gemachtigd hè, als al individueel. En, en het is het vrije mandaat. Dus kies dan vooral die persoon waar je vertrouwen in hebt... en ga niet voor een partij... Want je kunt wel die partij kiezen... maar na de verkiezingen komen toch weer de coalitieakkoorden. En dan zul je heel weinig terugzien van het oorspronkelijke programma. Dan verwatert alles. Dus kies vooral de juiste persoon. Want Mirjam, dat blijkt voor mij ook uit onderzoek... Hè, dat uh, mensen, uh, vreemd genoeg, je zou denken... lokale politiek staat dicht bij de mensen, zijn ze enorm in geïnteresseerd maar ze laat zich toch heel vaak wel door landelijke thema's... en misschien ook landelijke kopstukken leiden bij een keuze in de stembus. Terwijl het inderdaad, wat mevrouw Roos zegt, terecht gaat om lokale verkiezingen. Ja, heel vaak hoor je terug dat mensen of de gemeenteraadsleden niet kennen... of niet weten wat er nou eigenlijk speelt. Ook misschien omdat ze zich ja, niet iedere dag verdiepen in de gemeenteraadspolitiek... of niet in de lokale krant, hè. wat alweer is aangehaald... dat veel uh, uh, lokale pers niet meer dat allemaal bijhoudt... waardoor je ook niet... Uh, precies weet welke kwesties precies spelen in je gemeente... en welke partijen waar, hoe waarin staan, wat de standpunten zijn. En dan toch maar kiezen, oké, okay, dan kies ik maar de landelijke uh, lijn. Wat heb ik ook alweer met de Kamerverkiezingen gespeeld? Wat vinden de partijen daar landelijk? Nou, dan kies ik dat maar. Dat is trouwens waarschijnlijk niet uw, uw probleem, hè? Dat mensen in Bloemendaal u niet kennen, mevrouw Roos, gok ik zo... Ik denk wel dat, het, dat ze enigszins weten wie ik ben. Ik moet er wel bij opmerken dat wij natuurlijk een wat uh, ja, uh, misschien in zichzelf teruggetrokken uh, uh, uh, groep inwoners hebben. Ook op, op, vrij op, op hoge leeftijd. En inderdaad niet iedereen heeft een krant, krant. Dus ik weet niet in hoeverre dat is doorgedrongen. Ik merk wel natuurlijk dat die landelijke partijen veel meer geld en, en, en middelen hebben om die aandacht naar zich toe te trekken... en dat dat lokaal voor lokale partijen volkomen onmogelijk is. Dus om aandacht te krijgen voor wat je lokaal, waar je lokaal voor staat... is heel erg lastig. En ik vind het dus ontzettend jammer dat landelijke partijen... met al het geld dat zij van de overheid krijgen... die verkiezingen nu aan het kapen zijn. Nou, er was natuurlijk niet alleen maar uh, slecht nieuws, gedoe en ruzie... maar uh, er was ook weer een, een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... Uh, Mark Rutte, die uh, ontving een uh, oude vertrouweling. Uh, laten we even luisteren. Ik vind het altijd leuk om de premier weer te zien. Die had behoefte aan een politieke veteraan. Eigenlijk net zo iemand als Halbe Zijlstra. Blok brengt veel ervaring met zich mee. Nou, We hebben het thuis natuurlijk wel even over gehad. Uh, betekent nogal wat voor je privéleven, maar uh, ook mijn vrouw is ermee... want dat stond ik hier niet.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 Ja, klopt. Want voor Rutte was één ding heel belangrijk. Dat is, ik moet een vertrouweling hebben. Iemand die ik om een boodschap kan sturen en ik weet dat het goed komt. En uh, dan gaat het er niet zozeer om, heb je heel veel er ervaring in dat dossier, maar kan ik gewoon op jou bouwen? Kan ik op jou vertrouwen? Nou, uh, in het huidige kabinet zijn al veel, veel vertrouwelingen weg. Uh, bijvoorbeeld Edith Schippers, uh, Henk Kamp, die zijn allemaal al, hebben de politiek verlaten. Stef Blok was er daar ook een van. Die zei ook van, nou, ik kom niet meer terug. En ja, dan. Hij moest toch zoeken naar, uh, naar een, een nieuwe minister. En ja, dan komt, komt hij bij deze keuze uit. Spoeling is dun. Spoeling is zeker dun. Zeker als je ja, een, een groepje mensen om je heen hebt waar je al jarenlang uh, mee samenwerkt. En één voor één verlaten ze de politiek. Dan wordt de spoeling zeker dun. Want er waren geloof ik maar twee echte serieuze kandidaten. Het was Schippers en uh, Blok, begreep ik uit de berichtgevingen in de krant. Ja, Schippers is zeker uh, benaderd. Maar ja, die zegt, ja, ik ga dit niet doen. Zeker niet met een tienerdochter nu. Die wil ik ook wel eens zien, na al die jaren ja. in de politiek. Uh, er kwamen ook wat andere. Henk Kamp, heeft die, nog, uh, die zou ook nog op het lijstje hebben gestaan. Die heeft ook gezegd, van, nou, ik heb zoveel jaar in de politiek gezeten. Het is nu wel even best zo. Ja, en dan komt uh, Stef Blokke uh, als uh, trouwe dienaar weer terug. Die rel met Zelstra, met heeft dat nou effect op... Uh een lokale campagne van de VVD? Ik denk wel dat de VVD daar last van krijgt. omdat uh, Je ziet het ook wel bij andere partijen, maar ook bij de VVD. Het is ook een soort opeenstapeling. Ze hebben uh, nu de leugen van halbe. Bij de Kamerverkiezingen is natuurlijk met name ook door de oppositie... komt gezegd, oh ja, Rutte belooft van alles en maakt dat niet waar. Dus uh, lokale, uh, de lokale afdelingen van de VVD zullen dit zeker wel weer te horen krijgen. Ja, mevrouw Roos is bekend bekende, een bolwerk van de VVD. Hè? Natuurlijk, Bloemendaal, wat u al zei. Die leugen van Halbe Zelstra, dacht u van toen hij dat hoorde... van, nou zo ken ik er nog wel een paar van die VVD'ers in mijn eigen gemeente... die het ook niet zo nauw nemen met de waarheid? Ja, dat is natuurlijk wel het treurige beeld. Daar herken ik me wel in, ja. Ja, zeker. En het liggen is wel uitgevonden en verbeterd door de VVD. Rutte is ook inmiddels vol in de campagne stand. Daar hebben we ook een fragment van Maatwijd luisteren. Do I see the European Union in a single sentence... as a community of values and a partnership of 27 sovereign states that make each other stronger when a joint approach is needed and keep to the agreements they make. The European Union is not, in my view, an unstoppable train speeding towards federalism. We should be working towards a more perfect union, not an ever-closer one. To use a very painful metaphor, the fact that the Dutch national football team won't be competing. At the next World Cup is not a reason to send a European team in 2022. The Netherlands is going to get there on its own. Yeah. And that's a guarantee. Meer omheen gaan, Nederland komt er op zichzelf wel. Rutte, een beetje zuinig over de EU. Is dit uh, ja, ook een slimme campagnezet? Nou, het meest opmerkelijke was dat uh, Rutte een speech hield over de EU met een, een visie. wat hij daar nou eigenlijk mee wou. Want uh, Rutte staat bekend als een pragmaticus en visie vindt hij vaak een sta in de weg uh, uh, hè, of een obstakel. Uh, om, om dingen te doen. Um, en, en dat hij ja, zeg maar zuinig is, is over de EU. Hij zei wel, we delen waarden. Maar verder ziet hij de EU... of de VVD ziet heel erg de EU... vooral iets om uh, zaken te doen. Gewoon uh, handel te drijven. Maar niet om een, een verregaande Europese Unie te gaan creëren. Dat zei hij ook in zijn speech. Maar hij is daar natuurlijk niet alleen maar vanwege de VVD. Hij is ook premier. Um, en Nu in dit kabinet heeft hij gelukkig gewoon medestanders, want ook de ChristenUnie en CDA zijn behoorlijk eurosceptisch. Maar D66, de vierde partner, is natuurlijk staat aan de andere kant van het spectrum, is veel eurogezinder, wil veel meer die samenwerking. Uh, die heeft denk ik wel wat, ja, wat met, met nou niet met ogen, maar die zal niet volmondig deze mening van Rutte delen. Ja, want Pechtold reageerde hier ook meteen weer op bij nieuwsje, hè? Wat? Ja, maar ze, ze laten elkaar daar ook wel vrij in, Want het zou een beetje gek zijn als D66... nu helemaal een eurosceptische toon moeten gaan aanslaan. Uh, dus ja, dat iedere partij daar anders in staat... dat lijkt me logisch. En dat ze dat ook wel mogen uitventen, dat kan ook gewoon. En Mirjam, is het echt campagne-retoriek? Want Rutte wordt ook wel eens verweten dat hij uh, in Nederland... hele stoere woorden heeft van ik moet niks van die EU hebben. En uiteindelijk als hij in Brussel is, gewoon keurig mee, mee in de pas lopen. Is dit puur campagne of is dit echt een... Uh, ja, voeren ze ook echt een eurosceptische lijn, zeg maar, de VVD? De VVD is altijd inderdaad wel... die is niet zo van de Europese samenwerking... of één uh, die heeft precies van... Europa is goed, maar ieder land is er voor zich... en je moet met elkaar kunnen handel drijven... en moet samenwerking, en daar moeten we het bij houden. Uh, die lijn heeft hij altijd wel gehouden. Het probleem is altijd wel... en dat heeft, had hij in het verleden vaker dan nu... dat uh, er voor het thuispubliek zeg maar, heel erg werd gezegd... Europa, daar moeten we niks mee. En in Brussel... Werd er ineens wel, met name tijdens de eurocrisis en met Griekenland, gezegd van: Oké, okay, uh, we gaan met z'n allen samenwerken. En je kan nooit, je bent er niet bij, dus je weet nooit wat er nou precies is gezegd in Brussel. Dus dat is moeilijk te controleren. Ja, we worden het zojuist al, hè, deze leider Pechtot, want die heeft ook zijn eigen problemen. Want uh, hoe leg je nou uit als partij dat een van je kroonjuwelen. nota ook door je eigen minister, minister van Ollongren. Uh, uh, uh, is afgeschaft, het raadgevend referendum. Pechtelt heeft een soort van lijn gevonden... hoe hij dat toch kan rechtvaardigen naar zijn achterban. Laten we even luisteren. Ja, we nemen afscheid van het raadgevend referendum. Want dat bleek een schijnoplossing. Ontoereikend, verwarrend en vals in gebruik. ...naar de schoonheidsprijs, de manier waarop dit raadgevend referendum afgeschaft is, vindt u? Ja, absoluut, want je, we hebben het direct opgepakt na de verkiezingen. We zijn niet bang voor nu invloed op de gemeenteraadsverkiezingen... ...maar we willen wel heel helder zijn naar mensen dat als iets niet werkt... ...dat we gaan zoeken naar nieuwe manieren om de democratie ook echt te versterken... ...maar niet met spelen. Ja, heen Heinga, hoe geloofwaardig is dit nog van Pechtold? Nou, dit is niet lekker net in je campagne... Uh, D66 is natuurlijk opgericht voor meer democratie. Of meer directe democratie. Burger betrekken bij, uh, bij de besluitvorming. Ze zijn altijd voor referenda geweest. Ze zijn wel, dat moet ik. Dat wel nageeft in een verkiezingsprogramma staat, met name het correctief referendum. Dat willen ze en... maar daar tamboureert hij nu heel erg op. Van het raadgevend, dat dat was maar, ja, dat was niet goed. Wij zijn altijd voor een correctief referendum geweest. Feit is wel dat die het raadgevend referendum was second best. Daar zijn ze zelf initiatiefnemer van geweest om dat in te stellen. Het is nu één keer uh, van pas gekomen met het Oekraïne-referendum. Dat liep niet helemaal lekker, en nu wordt het meteen afgeschaft. Het is een moeilijke voor D66 om dat, om dat uit te leggen, een moeilijke bocht te wringen om uh, hieruit te komen. Ja. Ja, ze zeggen nu heel erg van we willen alleen maar een goed referendum. Maar ja, dan had je ook niet het initiatief moeten nemen... om toch maar het raadgevend referendum op te tuigen. En dat hebben ze wel gedaan. Mevrouw Roos, hoe kijkt u hiernaar als, als uh, politicus? Uh, kiezersbedrog of niet? Ja, dit is een complete afgang voor D66. Dit is echt heel ongeloofwaardig. Uh, je zult het op zijn minst een, een, een goed aantal jaren moeten proberen. En ja, waarom, waarom dat niet uh, uitgeprobeerd? Waarom zo weinig vertrouwen geven aan de bevolking? Ja, want we hebben het net gehad over ja, hoe... hoe... Sommige inwoners ook wel het vertrouwen verliezen in de politiek. Is dit daar nou zo'n voorbeeld van? Uh, vindt u? Ja, ik vind dit echt een heel slechte ontwikkeling. En uh, het is de, de, de weg terug in plaats van de weg omhoog. Uh, en en ja, ik, ik, ik, ik betreur het ook ten zeerste. Ik vind dat uh, de kiezer wil meer te kiezen hebben, ook meer te zeggen hebben. En dit is een enorm zwaktebod. Uh, ik vind het ook zo, zo jammer voor de, voor de kiezer... omdat de kiezer wordt afgeschilderd als dom. He, ze begrijpen het niet. Hij, hij noemt het ook verwarrend. Uh, waarom zou dat verwarrend zijn? Waarom zouden mensen niet in staat zijn om zelf een mening te vormen? Is hij de enige die dat kan bepalen voor ons? Zijn er niet kwesties waarvan je zegt, want dat zegt de 66... die inderdaad zo, genu zo ingewikkeld zijn dat je echt in de materie moet verdiepen... waarvan je zegt dat leent zich misschien niet zo goed voor een referendum? Ja, natuurlijk, er zijn kwesties die zich niet lenen voor een referendum. En het kan best zijn dat dat uh, specifieke onderwerp verkeerd gekozen is. Dat zou heel goed kunnen. Maar dat betekent nog niet dat je het moet afschaffen. Hè? Dus uh, uh, ga, ga daarmee experimenteren. Probeer dat dan uh, tot een succesvol experiment te maken. Dat, dat zou toch de insteek moeten zijn. En het is uitsluitend een raadgevend referendum. Maar ze hebben het uh, ingetrokken... omdat ze telkens de raad van het volk niet willen opvolgen... omdat ze het volk te dom vinden... Ja, meer om even ter afronding van dit, dit campagne-nieuwsblokje. Uh, nou ja, D66 heeft dus uh, problemen met het, het referendum om dat uit te leggen. VVD uh, is nog net aan het bijkomen van uh, het halbe zelsta uh, dilemma. Wie, voor wie loopt die campagne nou wel echt lekker? Misschien voor het CDA. Buma, die kon uh, weer een klassiek uh, cda thema van staal halen bij Pauw. Het moet allemaal wat fatsoenlijker. Mm -hmm. Is dat nou de enige partij die misschien een beetje... Ja, de campagne loopt uh, hè, van de coalitiepartijen zoals ze er misschien uh, van tevoren hadden bedacht. Nou, CDA is altijd uh, in de campagne. De, die, die, je ziet ze weinig. Het lijkt wel. Alsof ze altijd een beetje onder de radar vliegen. Maar ze, stapje voor stapje winnen ze wel telkens een zeteltje mee. Dat doen ze heel slim. GroenLinks is ook weer behoorlijk het land in. Die hebben weer meet-ups georganiseerd. Dus Jesse Klaver in grote zalen. En dan hopen dat het Jesse Klaver effect nog steeds werkt. Uh, nou ja, Lodewijk uh, Ascher loopt de stad en land af. Alleen ja, de PvdA gaat waarschijnlijk toch nog wel een tik krijgen van uh, de laatste verkiezingen. Toen had ze gedacht, de bodem is wel bereikt, maar waarschijnlijk dreunt die nog wel even uh, door. Uh, maar ja, zo zit iedereen een beetje in de eindfase van zijn campagne. En de ervaring is toch, hè, want dat mensen toch heel laat pas misschien uh, hun stem bepalen. Hè? Mm -hmm. Ja. Maar je hebt vrijdag natuurlijk nog dat, uh, hè? sorry voor mevrouw Roos, maar dan hebben we toch weer alle landelijke kop, kopstukken die uh, daar komen. Is dat een belangrijk moment? Is dat het eerste echte misschien? Belangrijk moment van deze campagne dat toch die landelijke kopstukken daar uh, komen. Ja, het is toch, net als wat mevrouw Roos ook zei, toch wel jammer dat altijd de gemeenteraadsverkiezingen toch weer worden. Uh, dat de landelijke kopstukken daar toch ook allemaal weer opduiken. Je krijgt de laatste zaterdag voor de verkiezingsdag altijd weer dat de, de, de partijleiders overal te zien zijn. Uh, er komen nog een paar debatten aan. Uh, er zijn natuurlijk allemaal land, of, uh, lokale debatten wel, wel geweest met de lokale lijsttrekkers. Maar omdat mensen laat besluiten, kan die landelijke. Push kan toch nog wel de doorslag gaan geven. Jij gaat ook weer dat debat uh, volgen voor ons uh, deze week. En er zal ongetwijfeld wel weer een relletje bijkomen. Ongetwijfeld. over volgende week meer. Eerst gaan we even luisteren naar muziek. Tot model. Take hey, my Take my pain, like an empty bottle takes the rain. And heal, -oh, heal, -oh, heal, -oh, heal, -oh. and take my past and take my sin. Like an empty sail takes the wind, and heal, heal, heal, heal, and tell me so. Tell me so. Het was Tom Odel. Nog steeds de gast hier op dit nachtelijke uur is Marilies Roos, raadlid in Bloemendaal. En schrijfster van het boek Alles is hier geheim over de slangenkauw in de gemeenteraad van Bloemendaal. Ook nog steeds bij ons, Mirjam ga onze politiekduider. Uh, in het eerste uur hebben we het al gehad over verziekte bestuurscultuur, intimidatie, een loopgravenoorlog zelfs tussen twee inwoners van Bloemendaal en de gemeente. Zelfs de lokale pers die er bedreigd wordt. Um, maar mevrouw Roos. Voor, u kreeg ook, ja, dit alles kreeg voor u ook een heel vervelend juridisch staartje. Daar hebben we het ook, ook al even voor gehad. U moest voor de rechter verschijnen. Uh, rechters, moet ik geloof ik inmiddels zeggen. Wat heeft dit persoonlijk met u gedaan? Ja, het vervelende, of eigenlijk het nare is... dat je op een gegeven moment uh, geharnasd raakt. Hè. Je, je, je, dat wil je niet, maar je ontwikkelt toch een, een soort van panzer... omdat je anders niet door kunt. Uh, en... Daar kies je niet voor, maar dat is de enige manier om te overleven. Dus uh, dat is de situatie waar ik nu in verkeer. En ik zal er gewoon, dit, dit, dit, dit moeten voortzetten tot ik vrijgesproken word. Dus dit is uh, een weg die ik zal voortzetten tot dat recht is geschied. U bent aan het overleven nu? Is dat het... Nee, zo zie ik het helemaal niet. Kijk, overleven is als je, als je ziek wordt of er gebeurt iets met je kind of met je man. Hè, dat, dat zijn natuurlijk de echt belangrijke waarden in het leven. En dat is dit niet. En dit is uiteindelijk toch een randverschijnsel. Dus ik kan dat wel goed scheiden van wat echt relevant is in het leven. Um, en dat stoort mij ook verder niet in de zin van de idealen die ik heb, die heb ik nog steeds. Dus ik laat me daar niet door van, van, van de, ja, in de war brengen. Um, het is niet, niet leuk, het is geen feest wat ik meemaak, maar ik blijf wel, wel overeind. Dus ja. het het, het, wat me ook opvalt, is dat het, dat het allemaal zo persoonlijk is. Hè? Bijvoorbeeld als bijvoorbeeld, uh, de burgemeester Snijder zegt van uh, we hebben twee problemen in Bloemendaal. En een van die problemen is mevrouw Roos. Je ja, lacht er nog uh, bij. <laughs> ja. Maar uh, ja, het gaat uh, allemaal toch wel. Het lijkt mij zo moeilijk om dat dan toch uh, uh, uh, ja, te parkeren, zou ik maar zeggen kijk, op het moment dat de heer Snijders... die een heel belangrijk burgemeester is in Nederland uh, geweest in ieder geval... Hè, ook voorzitter van het Genootschap van Nederlands Burgemeesters... een zeer geziene man ook in de media, hè, een, een, een snelle denker... Iemand die, die zo vlot kan, kan spreken. En als hij mij als uh, enig, of een van, een van de twee problemen schetst... in deze gemeente Bloemendaal... Dan, ja, dan moet ik er eigenlijk een beetje om lachen. Want dan denk ik, hoe is het in vredesnaam mogelijk... dat je zoveel belang hecht aan een eenmansfractie, een afsplitser? Ik bedoel, wat ben je dan in vredesnaam nog gewend? Hè? Hoe, hoeveel eelt heb je dan op je ziel als doorgewinterde bestuurder? Nou zegt hij wel in een in in in in in van de laatste pagina's van die boek... van ik moet ook toegeven... Uh, ik ben ook wel een beetje een lastig mens. Ja, mijn man zegt dat had, dat, dat had hij meteen aan mij wel kunnen vragen, Snijders. Dan had ik hem meteen wel kunnen zeggen dat je een lastpak bent. Hmm. Is, is, is Snijders ook degene geweest die u geradicaliseerd heeft genoemd? Die... Nee, dat was. Dat een, is ook geval. Uh, dat uh, was een collega raadslid van het CDA. En uh, dat is de, hij is de nestor in de raad, dat wil zeggen de raadsoudste. Dus hij zit ruim twintig jaar in deze gemeenteraad. Um, en dan is het natuurlijk wel heel pijnlijk... op het moment dat er allerlei aanslagen in Europa plaatsvinden... om in de krant te moeten lezen dat hij mij als geradicaliseerd afschildert. Want daarmee, um, dat is een morele diskwalificatie... maar het is natuurlijk ook een ernstige diskwalificatie. Uh, geradicaliseerde mensen die uh, gaan hele griezelige dingen doen. Ja, ja. nou we hebben, uh, nou. Je zegt het wordt inderdaad persoonlijk. Hè. Het boek stopt trouwens ergens, denk ik, in, in, in, in januari. Hè. Dan schrijft hij de, de epiloog, zeg maar. Maar ondertussen heeft hij volgens mij bijna genoeg stof... om weer een boek uh, te schrijven. Bent u trouwens nu nog uh, uh, weer aan het schrijven geslagen? Want ja, kijk, ik, ik ben inderdaad... Uh, het stopt met, uh, met de regiezitting van ja. het Hof in... Dat was dan september, ik moet even goed nadenken... en ja. tussen, zeg maar, oktober en vandaag... zou ik ook alweer een boek kunnen schrijven. En ik ben alweer begonnen met aantekeningen te maken. Het zou een mooie vervolgserie kunnen worden... en misschien iets voor televisie. Ja, dat lijkt me wel. En uh, een van die gebeurtenissen die er ongetwijfeld misschien in voorkomt... is. Uh, afgelopen zaterdag is natuurlijk een... Uh, heeft Jort Kelder heeft een NPO Radio 1-programma. Daar is Meinert Venema, dus de politicoloog... maar dus ook een half jaar zelf actief geweest in de Raad van Bloemendaal. Die beschrijft een situatie waar u bij betrokken bent... en de huidige burgemeester. Laten we even luisteren naar dat fragment. Professor Venema. Ja, ik heb geconstateerd dat, dat de de intimidatie op gemeentelijk niveau toch toeneemt. Hè? Dus, ik geloof twee weken geleden is de burgemeester van Bloemendaal... die is opgesloten in zijn eigen, eigen kamer... door um, leden van uh, de partij Hart voor Bloemendaal. Ja. En wat het interessante daaraan is... vroeger associeer je dat met boze woonwagenbewoners... maar in dit geval waren de, de daders een, een landgoedeigenaar een uh, medisch specialist en, ja. een, en een fiscaal jurist. <lacht> en die gaat de burgemeester als een... uh, in zijn eigen kamer <lacht> waar, opsluiten. Waar ging het om? Want dit klinkt als een slapstick. Nou ja, het, het ging erom dat die, de, de, de, de mevrouw van Hart nou, dat hij uh, uh, uh, aangeklaagd is omdat ze geheime stukken ja. openbaarde. Dat mag niet ja. en dat ligt nu bij de rechter. En zij wil dat de burgemeester een oud-wethouder aanklaagt voor uh, lekken van geheime en toe, stukken. En toen le toe leek het hele systeem van. laten we het gewoon eens even de burgemeester grijzen, leek wel adequaat. Zij ze zullen zeggen dat het in de in the Spur of the Moment is gebeurd. Maar ze hadden geen afspraak met. Is het hem. erg dat ik erom lag? Ja, het is toch afwekend ja, ja, weet je wat het is? Weet ja. je wat het probleem is? Um, um, toen, toen jij nog niet geboren was, of toen je heel klein was, toen had je nog een, een artikel dat luidde. Uh, um... Belediging van de in functie. Juist. Ja. En uh, dat was ter bescherming van de ambtenaren. Want de ambtenaren ja. kwamen namelijk vaak ja. met een onprettige boodschap, ja. namelijk dat er kleurzout zat in het gehakt van de slager of, de, of dat uh, het achterlicht van je fiets het niet deed. Mm -hmm. En um, ik heb het gevoel dat, dat um, de, de ambtenaren niet meer beschermd worden door de, uh, door, de, door de wet. De wet wordt niet meer toegepast. Ja, mevrouw Roos, uh, we, we horen een fragment uh, van de uitzending van afgelopen zaterdag. Zat u te luisteren? Nee, ik werd uh, daarop opmerkzaam gemaakt door een inwoner uit Hillegom... die zei, heb je geluisterd? En toen ben ik pas gaan luisteren. Ja, ja wordt, hier, wordt hier tijdens de uitzending ook, ook wat lachen gedaan. Kon u hierom lachen? Nee, helemaal niet. Uh, gijzeling is een, is een misdrijf waar acht jaar gevangenisstraf op staat. Dus dat is, dat is uh, een ernstige... Even voor de duidelijkheid, hier wordt beweerd dat... want u bent dus de fiscaliste en de mevrouw van, ja. van Gloemdaal. en u zou de huidige burgemeester opgesloten hebben en gegijzeld... Nou ziet hij er fysiek helemaal niet zo heel sterk uit. Dus ik vraag me af hoe hij dat überhaupt gedaan heeft. Maar ja, dat klinkt toch te bizar voor woorden, zo'n aantijging. Ja, dat, dat is dus ook beslist uh, uh, uit de duim gezogen. Uh, maar het is wel heel kwalijk dat dat in een uh, landelijk radioprogramma wordt, uh, ja, wordt, wordt verteld. En uh, ik vraag me ook af waar uh, Jort Kelder mee bezig is. Ik bedoel dat je podium geeft aan, aan deze fantast... Mijn het mij, de politiekoloog. Ja. Dus uh, ik heb het wel eens dermate serieus genomen... dat ik direct maandag via mijn advocaat aangifte heb gedaan... wegens smaad en of laster. Omdat dit een hele, een hele verhaal op... op ja, dat is, dat, is, dat is gewoon verzonnen. Maar het is wel ernstig. Hè? Deze man is uh, ja, een gevaar gewoonweg. Het, het raakt u echt, hè? Uh, nee, ik vind het. Ik, het ik, ik kan niet zeggen dat het me raakt. Het is, het is volstrekt Krankzinnig. Want dat is er wel gebeurd, want je, het was een ho hoog oplopende discussie tussen u en, en de huidige burgemeester. Laten we het zo zeggen. Ik had een, uh, uh, er was helemaal geen discussie. Ik had een keurig een afspraak. Ik was op het gemeentehuis om de papieren in te leveren. Dat was op 5 februari, jongstleden. Dat was de deadline om je te registreren... om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. En wij zijn een nieuwe partij, dus wij moeten aan extra formaliteiten voldoen. Ik zou op het gemeentehuis zijn. Ik heb het secretariaat gebeld. Ik heb een afspraak gekregen met de burgemeester... omdat ik met hem een gesprek wilde aangaan over integriteit. En hij had mij tot op dat moment zeg maar, geweigerd... om met mij te gaan praten over integriteitskwesties... die waren opgedoken uit de back-up. De backup van de gemeente. Nou, dat is een vrij lang verhaal, maar ja. om kort te gaan: ik, ik kwam uh, naar de verdieping toe waar zijn kamer zit en hij zou even tien minuten voor mij vrijmaken om dat uh, te bespreken, omdat hij tot op dat moment onbereikbaar was geweest voor dat goede gesprek. De burgemeester is de hoeder van integer in, in bestuur sinds dat is opgenomen in de gemeentewet in uh, februari 2016. En dan hoort een burgemeester dus dat goede gesprek uh, te laten plaatsvinden. En uh, ik, ik was dus op de gang met hem uh, he, om, om, dit, om, dit, om die afspraak te maken. Uh, en het eerste wat hij tegen mij zegt is... Uh, uh, help me even. En als ik het dan uitleg... zegt hij vervolgens, ik ga weg. Ja, dat is, dat is natuurlijk geen, geen, geen, geen manier van doen. En wij hebben hem gepoogd uh, tot reden te brengen... in de zin van, laten we dan dat goede gesprek toch gaan voeren. En hij liep weg en hij zei... Uh, uh, dit, is iets, uh, dit is moeilijk... Uh, ik leg het neer bij de griffier. En dan kunnen we een keer in het, uh, na de verkiezingen... wel een keer een, een themaavond gaan houden met de gemeenteraad... over het onderwerp integriteit. Maar daar ging het natuurlijk niet over. Het ging hier over concrete, door mij geconstateerde... serieuze integriteitsschendingen. Maar de burgemeester is op geen enkel moment vastgehouden... Uh, U heeft uh, niet de deur op slot gedaan... Nee, absoluut niet. Uh, we zijn niet eens zijn kamer in geweest. Uh, dus uh, ik, ik bedoel, uh, dat is complete onzin. En gelukkig maar heeft de burgemeester ook uh, publiekelijk ja, afstand bekend. Genomen, ja. ja, hij heeft gezegd dit zijn uitlatingen voor de heer Venema. Uh, en daar ben ik natuurlijk wel heel gelukkig mee dat hij dat uh, bekend heeft. Want u zit natuurlijk midden in een strafprocedure en daar gaat het om schending uh, van de ambtsplicht. En dan wordt er nu ook nog over gijzeling gerept door, voor je het weet, uh, stroomt dat hele strafblad vol. Ja, dat, dat is dus merkwaardig dat je dit soort uh, dingen in het openbaar kunt uiten. En ik hoop dus ook dat het openbaar ministerie hier dan ook echt werk van gaat maken. Hè? Heeft u er vertrouwen in? Uh, nou ja, ik zal wel moeten, want waar moet ik anders nog op vertrouwen? Dus ik, maar ik, ik spreek hier echt de hoop uit dat deze meneer... Uh, hè, dat hij die, dat die eens eventjes uh, stevig aan de tand gevoeld wordt over deze onzin. Enig, enig idee wat hem bewogen heeft om dit te roepen, uh, de heer Venema? Kijk, de heer Venema die roept al zijn hele leven lang heel veel dingen. Dus daar moeten we denk ik niet dan te lang bij stilstaan. Waar graag gezien wel... we uh, gast in de media, want hij, ja, is, hij is altijd bereid ik, om ik, overal op te reageren. Nou, Ik zou graag uh, de, alle media willen uitnodigen om hun, uh, zo heette dat vroeger nog... hun kaartenbak eens eventjes op te schonen. En dat kaartje Venema dan misschien eens even in de prullenbak te deponeren. Want er zijn voldoende andere mensen die, hè, die zinnige dingen kunnen opmerken. En dit is dermate laag en vulgair, dat ik zou zeggen schoon je programma een beetje op... en haal deze meneer niet in de uitzending. Maar ik ben natuurlijk veel benieuwder, even los van de figuur Venema... die verder voorkomen irrelevant is... Uh, omdat hij onsamenhangende verhalen vertelt. Wat ik, waar ik veel meer benieuwd naar ben, is dat Venema bronnen heeft. En hij heeft ook in het Haarlems Dagblad gezegd... dat hij dat verhaal over dat opsluiten van de burgemeester... in zijn eigen kantoor baseert op naaste bronnen. En dan zegt hij vervolgens ook nog... dat de burgemeester dat natuurlijk niet durft toe te geven... omdat hij uh, bang is. Dus eigenlijk maakt hij de burgemeester uit... voor een bangerik en een leugenaar. Dus bij deze de oproep van u aan meneer Venema... om die bronnen te openbaren of om met uh, feiten op tafel te komen? Ja, en ook aan de burgemeester. Want ergens is dit verhaal natuurlijk de wereld ingeslingerd. Dus ik ben wel benieuwd waar dit vandaan komt. Hè. Dat is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Ergens is hier een soort van sneeuwbal ontstaan. En waar komt dat vandaan? Nu spaart u Venema ook niet in uw boek. Is het misschien een soort wraakactie? Zit u het ook zo? Ik denk dat de heer Venema uh, uh, een beetje bang is geworden... voor wat er uit die backup is gebleken. Ik heb dus inzage gehad in stukken die uh, de gemeente... die heeft complete dossiers vernietigd. Hofman Bedrijfsrecherche is ingeschakeld door de heer Snijders. Die hebben uit de backup 400.000 stukken tevoorschijn getoverd. Ik heb inzage gehad in enkele van die stukken... en ben daar tot schrikbarende conclusies gekomen. En laten we het er maar op houden... dat de heer Venema bang is voor wat daar uitkomt. Ja, dat zijn grote woorden. Want de, de, we hebben het al gehad, een schending van een Amtsbericht. Uh, we hebben eerder gehoord een politiebusje die er voor de deur staat. Gijzeling, uh, ik heb het idee dat uh, uh, als je dit zo hoort... Uh, misschien, meer moeten we allemaal maar gewoon gaan posten... in de gangen van Bloemendaal. Want er lijkt een stuk meer te gebeuren dan in het Haagse, of niet? Ja, dat lijkt er haast wel op, ja. Het uh, is wel jammer dat, zeg maar, uh, dat door de, de verhoudingen zo zijn verziekt... dat je eigenlijk niet meer uit zo'n zo'n oorlog kan komen. Door te zeggen, oké, okay, jongens, we laten nu alles uh, achter ons... en we gaan nu gewoon werkelijk met z'n allen zoeken naar een oplossing. Uh, het is wel jammer dat dat in uh, de, de gemeenteraad zo dan beheerst. Is Bloemendaal in die zin nou uniek uh, volgens jou? Of? Nee, dat vrees ik niet. Ik vind bij Bloemendaal wel dat heel veel dingen wel samenkomen. Maar je hebt ook in andere gemeenten wel kwesties als deze gehad. We hebben bijvoorbeeld Den Helder jaren geleden gehad. Daar moest ook een burgemeester opstappen. Daar was een wetgeving. Wethouder, die seksueel getinte opmerkingen maakte naar andere raadsleden, wat niet helemaal door de beugel ging, kon. Um, we hebben natuurlijk Wassenaar gehad. Die nog zo'n Rijkdorp? Ja, een, een bekende, de, de, de welbekende uh, seksrel, of ook wel de nazit genoemd, die ook daarna nog jarenlang eigenlijk uh, telkens weer langs kwam. Wat is daar gaan. aan de hand? Nou, er was uh, na een raadsvergadering zijn daar uh, de raadsleden nog uh, nou ja, blijven zitten. En uh, met uh, veel drank nog even de hele nacht doorgegaan. Uh, en uh, daar zou een raadslid uh, uh, ja, geïntimideerd zijn. Zeg maar, althans, seksueel geïntimideerd zijn. Uh, daar zijn weer verschillende lezingen over... Um, daar is uiteindelijk een onderzoek naar gedaan. En door dat onderzoek kwam weer alles weer in een stroomversnelling. Want mensen zeiden dat onderzoek is ondeugdelijk. Uh, uh, uh, Mijn goede naam is door het slijk gehaald. Dus daar kwamen, zijn nog vier jaar daarna... kwam continu dat verhaal weer terug met een nieuw onderzoek... schadeloosstelling, een rechtszaak. Het, het heeft de Raad daar nog jarenlang beheerst. Ja, mevrouw Roos, u wil daarop reageren. Ja, ik, ik, wat zo jammer is, kijk, dat er... Uh, gewerkt wordt en er fouten gemaakt worden, dat, is, uh, dat hoort gewoon bij het normale leven. Uh, waar het misgaat, is dat er geen. Uh, je kunt beter die fouten dan toegeven en zoeken naar een oplossing in plaats van steeds verder de loopgraven in. Hè. En dat is wat ik telkens constateer. En ik zou me ook veel liever bezighouden met het serieuze werk dat je als raadslid moet doen. En dat verhaal dat ik hier nu vertel, lijkt het alsof dit het enige is waar ik mij mee bezighoud. Maar ik kan vertellen dat er. Heel veel belangrijke dossiers liggen waar ik, waar, waar ik iedere dag mee bezig ben. En het is zo uh, ongelooflijk triest dat de democratie hierdoor wordt overschaduwd. Door dit soort uh, gerel en gedoe. Maar nu doet u zelf, hè? Want u komt, u zei, u doet aangifte van Sma tegen de heer Venema. U zou kunnen denken van uh, misschien uh, escaleer ik daarmee de boel ook wel een beetje dat denk ik niet. Uh, kijk, het is een, een, een ernstig... Uh, kijk, wat, wat hier gebeurt, uh, er gebeuren een paar dingen. De heer Venema die, uh, beschuldigt mij en twee ja. andere leden van een misdrijf. En daar zul je dus toch echt een halt uh, tegen moeten roepen. Uh, het tweede wat hij doet, dat is uh, het beïnvloeden van verkiezingsuitslagen. Want uh, dit heeft landelijk bereik, dus het betekent ook dat je... In, op achterstand ja. komt te staan. En het derde, want dat hebben we dan net niet gehoord... dat is dat hij zegt dat ambtenaren onveilig zijn... en dat uh, er pas actie wordt ondernomen... Mm -hmm. als de auto van de burgemeester in de fik wordt gestoken. Nou, dat is dus daadwerkelijk gebeurd. Hè? De auto van de heer Sneijder in, Haarlem, de, in Haarlem, ja. Haarlem is in de fik gestoken. Dus dit is allemaal hier... Het lijkt net alsof het een gezellig verhaaltje is... maar hier is heel goed over nagedacht wat het namelijk impliceert, is dat mensen willen ze aandacht krijgen... voortaan tot serieuze maatregelen over moeten gaan. Zoals bijvoorbeeld ja, een auto in de fik steken. Maar het lijkt alsof er zeg maar, in uh, Bloemendaal bijna uitsluitend nog... via advocaten, uh, uh, smaadklachten, over en weer... op die manier met elkaar gecommuniceerd uh, wordt. Dus ik snap dat u, hè, uiteraard staat u achter die aangifte... maar misschien dat u ook wel in die molen blijft meedraaien... omdat u dus ook uh, aangifte doet. Dan, dan blijft het natuurlijk... Uh, ja, een weer. ja, ik heb dat in mijn boek ook wel beschreven. Op een gegeven moment uh, regent het aangifte over ja. en weer. En, en, en, dat, en ja, weet je, dat is natuurlijk ook belachelijk. Want uh, ons justitieel apparaat heeft wel met andere zaken... Ja. Hè, kan, kan zijn tijd veel beter besteden aan, aan echte misdrijven. Dus het is natuurlijk super triest dat het allemaal moet gebeuren. Ik denk wel dat je dus echt een signaal moet afgeven... en dat je niet burgers moet aanmoedigen, bij wijze van spreken... om een auto nee. in de fik te gaan steken. Maar uh, even los daarvan... Onze inwoners procederen niet, of nauwelijks. Dat Die suggestie wekt ja. Venema. Het is echt niet zo dat, dat rijke mensen... dat suggereert hij ook in dat programma... continu met hun advocaat in de weer zijn... om hun eigen drammerige gelijk te halen. Mensen over het algemeen willen niet procederen. Nee. Want procederen is negatief, het kost geld... en de kans dat je dat wint is in Nederland ongeveer 50%. Dus je, ik bedoel, waar gaat dit over? Mensen willen niets liever doen dan gewoon hun leven leiden... Als er wordt geprocedeerd tegen de overheid... dan komt dat door slecht bestuur. Dat is de basis. Is er nog een manier om de strijdbel te begraven? Is die weg er nog? Ja, die, die weg is er elke dag. Elk moment van de dag is, is, is die oplossing voorhanden... maar wordt gekozen voor een, uh, ja, voor een, voor een escalatie. Ja. We gaan het straks hebben over hoe u ja, toch nog altijd besluit... om door te gaan als raad zit. Eerst even luisteren naar muziek.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 Stromai met het uh, nummer Formidable, uh, u heeft het uh, aangevraagd, uh, u heeft iets met Stromai? Zeker. En u is in dit geval trouwens uh, mevrouw uh, Roos, uh, uh, raadslid uh, uit uh, Bloemendaal... en uh, auteur van het boek Alles is hier geheim. En, uh, we hebben al uitgebreid gesproken over uh, de verziekte bestuurscultuur, uh, bestuurscultuur in, in Bloemendaal. Maar we hadden ook net over dat het ook in andere gemeenten... af en toe uh, er hard aan toe kan gaan, uh, Wassenaar viel. Uh, voor de uitzending uh, spraken we met uh, hoogleraar Beunders... En uh, hij kent ook de situatie in Bloemendaal, heeft uw boek gelezen. En uh, hij uh, laat zijn licht schijnen over hoe het in Bloemendaal aan toe gaat, maar ook of dit nou een wijdverbreid uh, fenomeen is. Uh, ook Beuners. Nou, een bestuurscultuur die niet wordt gekenmerkt door een, een, een officiële democratie met een gemeenteraad en gemeenteraadsleden en een burgemeester en wethouders. Dat is er natuurlijk ook. Maar dat uh, de informele bestuurscultuur veel belangrijker is... in dorpen, gemeentes zoals Bloemendaal. En in een boek van mevrouw Roos komt ook het woord netwerkcorruptie voor. En ik er sprak een ander uh, raadslid of, uh, in, in Bloemendaal... Die, die had daarvoor in de Bijlmer geopereerd. En die zei aan de onderkant in de Bijlmer... heb je ook een soort netwerkcorruptie. In Italië noemen ze dat maffia. En in, uh, aan de bovenkant, in Bloemendaal, met al die villa's, heb je dus ook een soort netwerk corruptie. Alleen speelt ze dat af op de golfclub. Het is te makkelijk om te zeggen dat omdat er heel veel rijke mensen nou eenmaal wonen in Bloemendaal, dat die per definitie dat het daar heel moeilijk is om uh, daarover te besturen, omdat die heel snel naar de rechter stappen en uh, hun ongelijk uh, ja, op die manier willen uitbrengen. Ze, ze hebben in elk geval meer geld om uh, advocaat te interviewen, als het zelf niet kan zijn. Uh, maar aan de onderkant uh, speelt ze dat ook af. Uh, wat uh, uh, in de bijbel bijvoorbeeld af en toe uh, gebeurt... Uh, ook in het in, in, in Surinaam, van Nederlandse kringen en in andere kringen... dat ook vaak heel veel gedoe op lokaal niveau... Um, en dat betekent dat die, die, die gemeentelijke democratie... gewoon niet goed functioneert in Nederland. Dat het is enig idee hoe, hoe, hoe wijdverbreid dat probleem is dan... als je naar de rest van de Nederlandse gemeente kijkt? Ik zou zeggen dat het eigenlijk in, in, in, in veel meer uh, delen... Van Nederland uh, het geval is dan alleen in Bloemendaal, wat een rijke gemeente is, of in in armere, uh, gemeenten waar ze ruzie hebben. Die ruzies die is overal in in gemeentes ontstaan, kun je vergelijken met een vereniging van eigenaren waar ze ruzie hebben over over een maatregel binnen de binnen het blokhuizen, zeg maar. Nou, dat die die ruzies lopen enorm hoog op of binnen een school. Het zijn allemaal van die hele akelige, langlopende ruzies die helemaal uit de uit de bocht vliegen omdat het ook vaak heel erg snel persoonlijk wordt. En dat betekent dat in de Nederlandse lokale democratie die structuur veranderd moet worden. Nou, en een simpelste verandering is in mijn ogen dat de burgemeester gekozen moet worden. Want een gekozen burgemeester heeft meer mandaat om aan dit soort uh, Die, ja, die, die dit kan soort gekozen worden op uh, een programma en die staat in elk geval... Uh, niet zozeer boven de partijen zoals ze nu zeggen dat ze boven de partijen staan, maar hij is een politieke functie. En hij wordt ook afgerekend na vier jaar op een programma wat hij, uh, hij wel of niet heeft uitgevoerd. En dat is het, de makke, wat ik zag in Bloemendaal, maar elders is het ook zo. Dat een burgemeester, die wordt benoemd en die is erg afhankelijk van zijn wethouders. Hij, hij heeft zelf dan vaak ook wel een portefeuille, maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Dus hij is dan burgervader. En dat werkt gewoon niet. Ook leraar Beunders uh, verdiept in de situatie in Bloemendaal. Hij stelt dus, uh, mevrouw Roos, raadslid uh, in Bloemendaal... dat het probleem dus veel breder is uh, dan alleen in Bloemendaal. En hij komt ook meteen uh, met een oplossing uit de bus. Hij zegt van, we moeten die burgemeester moeten we rechtstreeks gaan kiezen... want dan heeft hij meer gezag. En dan kan hij ja, met al dit soort uh, conflicten en problemen... in de gemeente veel makkelijker uh, optreden. Ziet u daar ook het ei uh, van Columbus? Nee, dat is niet het panacee zal ik maar zeggen. Het is, het is wel een stap in de goede richting. Dus ik ben zelf ook echt voor de gekozen burgemeester... en ook voor een gekozen commissaris van de Koning. Um, maar het bestaat uit veel meer elementen. Hij, heeft het, hij noemt specifiek de ruzies. Hè, en, en, en Dan lijkt het net alsof, alsof, uh, alsof wij met raadsleden en bestuurders te maken hebben... die helemaal niet meer kunnen nadenken. Maar dat is het probleem helemaal niet. Het probleem zit erin dat uh, in Nederland gewerkt wordt met een meerderheidsstelsel waarbij de minderheid niet meer gehoord wordt. En die meerderheid, die vergadert in de achterkamertjes... dat zijn gesloten coalities met gesloten ja coalitieprogramma's waar nooit meer iets aan veranderd kan worden... waardoor de oppositie vier jaar ja, zeg maar voor niets in die raadzaal zit. Dus het duale stelsel faalt. En dat is een ander probleem dat, dat, dat ik de heer Beunders niet hoor noemen. Uh, ook het idee dat uh, mensen met veel geld gemakkelijk gaan procederen... bestrijd ik... Wat wel aan de hand is, is dat wij in Nederland een, een gevestigde elite hebben... die goed voor zichzelf zorgt. En die hoeven helemaal niet te procederen, want die zorgen voor elkaar. Die, krijgen, die regelen dingen onderling. Daar zit het probleem en dat is wat ik met netwerkcorruptie bedoel. Ja, dat netwerkcorruptie, want je denkt wel... als, als we het afgelopen uur zijn er veel dingen voorbij gekomen. Hè? Uh, uh, we hebben het al gezegd over politiebusjes, aangifte van smaad... Uh, gesprekken die heimelijk worden opgenomen dan krijg je dus als het buitenstaande wel het idee... Dat, het, dat er wel heel veel ruzie wordt gemaakt... tussen politici onderling en, en, en bestuurders. Maar dat is dus niet de kern van het probleem, volgens u? Nee, de kern zit hem echt in die netwerkcorruptie... die ik al eerder benoemde. Dat zijn de ondoorzichtige structuren in de samenleving. Ik heb al gezegd, er staat geen clubhuis ergens in het nee. land... waar ze zich uh, ophouden. Je kunt er geen lid van worden. Maar in Nederland zijn zo'n 30.000 tot 50.000 mensen... maken de dienst uit op een bevolking van 17 miljoen mensen. En binnen dat netwerk dat zich dus niet alleen binnen de politieke sfeer afspeelt... maar ook binnen de advocatuur, de top van het bedrijfsleven, uh, justitie, de pers. Dat ken, dat, dat, de, de. Kijk, netwerken is goed, hè? Ja. Ik, ik ben niet tegen netwerken, maar het wordt corruptienetwerk uh, betekent dat je een ander buitensluit. En als de meerderheid buitengesloten wordt en geen toegang heeft tot dezelfde middelen, dan, bestaat, dan, dan ontstaat er ongelijkheid. Democratie betekent echt dat er rekening gehouden moet worden met die minderheid. En inmiddels hebben wij in Nederland een Technocratische in zichzelf gekeerde elite die vervreemd is geraakt van de bevolking. En dat leidt dus tot apathie. En je ziet dat dus terug in lage opkomstcijfers bij verkiezingen. En dat is natuurlijk dramatisch voor onze samenleving. Ja. Ja. Meneer ga even over die raadsleden. Eén vandaag, net onlangs ook onderzoek naar uh, de screening van. Raadsleden en ook ja. wethouders, hè? wat bleek daaruit? Ja, klopt. Uh, nou, Daar blijkt dat uh, uh, 30 van de partijen... Uh, die, die, uh, die vindt dat heel belangrijk en die doet dat ook. Uh, sommige partijen doen dat niet omdat ze zeggen... we hebben de mankracht niet om dat allemaal te doen. Uh, uh, het is ook wel, er was één partij die dat heel erg nu doet. En dat is uh, de VVD. Daar is oh. meer dan 90 uh, vindt dat een goed plan en doet dat ook. Um, dat wordt ook wel zeg maar, georganiseerd vanuit het partijbureau. Omdat zij zeggen, ja, we willen gewoon weten wie die mensen zijn. Zij hebben natuurlijk ook dat wel een aantal ervaringen. ja, achter, achter de rug. Dus die denken, laten we daar, daar, die zitten daar echt bovenop. En, uh, ja, raadsleden laten ook wel uh, weten dat het inderdaad wel belangrijk is. Omdat uh, ja, je wilt toch wel weten wie je wie je in, je in je fractie hebt of wie je in je raad hebt. en wat er, uh, Of er dingen spelen uit het verleden, of er belangenverstrengelingen zijn... of er in een kenniskring. Uh, of familiekring dingen zijn... waardoor jij misschien vatbaar bent voor chantage of anderszins. Ja, dat zou je toch wel graag willen weten. En niet dat dat later, als, uh, als je al in de gemeentepolitiek zit... dat dat dan ineens oppopt. Mevrouw Roos, lossen we met de uh, screening uh, meer op? Kijk, je moet opletten natuurlijk wie je, wie, wie je uitzoekt hè, of wie je benadert. Uh, maar die ondermijning waarover continu gesproken wordt... vanuit de onderste lagen van, de, van, de, van, de, van, de, van onze samenleving, vanuit het criminele circuit... op raadsleden heb ik in onze gemeente absoluut niet gezien. Ik ontken niet dat dat misschien mogelijkerwijs in andere gemeenten wel zou kunnen. Maar ik zie dat niet als het grote probleem. Ik uh, geloof ook niet dat uh, zeg maar een verklaring omtrent gedrag... Uh, dat dat de oplossing biedt, want uh, uiteindelijk moet, moet de raad zich in de praktijk bewijzen, hè? dus uh, moreel. Uh, morele Als je er eenmaal zit, dan moet je laten zien ja, dat je ook ja. echt. Uh, en dan, dan zou je in het dan, tegen kunt zijn. Precies, en dan, dan zul je. Moet, want dat politieke vak is een heel zwaar uh, ambt. He, waar, waar, waar heel veel van een mens gevergd wordt. En dat kan niet iedereen. En dus moeten we ervoor gaan zorgen dat mensen daar beter in getraind raken, meer begeleiding krijgen, betere beloning. En dan, dan denk ik dat we een heel stap verder komen. En dit soort, laten we zeggen, cosmetische. Uh, middelen die men nu toepast. En zeker als we naar de VVD kijken... met dat hele gedoe rond Halbe Zijlstra... dan moet ik toch een klein beetje lachen... dat de VVD denkt dat het op deze manier wel op te lossen valt. Ja, we hebben afgelopen twee uur mogen horen... hoe zwaar dat ambt uh, soms kan zijn, in uw specifieke geval. Toch bent u weer verkiesbaar, hè? Ja, ik heb me weer verkiesbaar gesteld en uh, met, uh, met een reden. En waarom? Ik, ik houd van dat vak. Het is een, Ondanks een, alles wat we gehoord hebben afgelopen twee uur. Ja, want de kern gaat er natuurlijk hier om... dat je uh, in, in, contact, in contact staat met de bevolking... dat je luistert naar wat hun beweegt... en dat het je horizon enorm verbreedt... dat je uitstijgt boven het individuele belang... en bij elke zaak toch weer moet denken... wat zou het beste zijn voor onze samenleving. Dus dat, en dat is, dat is alles, alles waard geweest. Hè? Ook, ook het feit dat u hè, over twee weken staat u, uh, voor de rechter. Hè? We hebben het al over gehad. Over die, het openbaar maken van die vertrouwelijke stukken. Al die uh, stressoffers, uh, uh, is het waard geweest wat u betreft? Ja, absoluut. Ik, ik, uh, ik, ik sta voor, voor een goede zaak. En ik vind het een, een, een mooi vak, een, een intellectuele uitdaging ook. En ik moet zelf zeggen dat ik bij elk debat, in elke vergadering... Uh, collega-raadsleden zaken hoor opmerken... waar ik zelf niet direct achter was gekomen. Dus je komt al pratende weg toch op ideeën die, uh, he, die, je, die je samen deelt. En zo zou het ook moeten zijn hè, dat politiek niet alleen uh, een narigheid is... maar dat het ook boeiend is en dat je iets betekent voor de samenleving. Dus ondanks al die narigheid heeft het u toch nou, misschien ook nog iets moois opgeleverd. Het heeft mijn leven enorm verrijkt. Ja, niet moe gestreden. Nee. Binnenkort, die, die uh, nieuwe zitting in uw zaak, hoe, hoe kijkt u daar uh, naar, ja, naar uit? Um, gespannen? Nee, daar ben ik helemaal niet gespannen over. Dat is een, uh, ja, je zit in een soort technisch proces. Uh, ook dat is een uitdaging. Het betekent wel weer heel veel werk. En dat is ook weer tijd en energie die je moet steken... in iets waar je liever niet mee bezig zou zijn. Die zou ik liever steken in het vak, hè, in het werk ten behoeve van de bevolking... Uh, en, en, en het is zonde dat het moet... maar ik zit daar nou eenmaal, ben daar nou eenmaal in, in terechtgekomen... en ik zal dat tot het uh, laatste eind uh, volbrengen. Tot het ja. laatste eind, want inmiddels zitten we bij het Hof. Hè? De rechtbank heeft u in het ongelijk gesteld. Even kort door de bocht. Het Hof, hebben we twee regiezittingen... op. gaan we naar de inhoudelijke behandeling. U gaat... Stelt dat hij daar in het ongelijk wordt gesteld... dan gaat hij misschien zelfs nog naar de Hoge Raad. Hoe lang gaat dit nog duren? Uh, het kan dan naar de Hoge Raad gaan. Als je cassatiegronden hebt, dan ja. kan het ook weer worden verwezen naar het Hof. Dan kan het weer naar de Hoge Raad. En dan kan je ook nog naar het uh, Europese Hof. En ik zal die hele weg tot aan mijn laatste adem volbrengen. Het einde van uw zaak is nog niet in zicht. En ook nog niet uh, die van de politieke soap in Bloemendaal. Uh, maar het einde van onze uitzending is wel in zicht. Het is twee minuten voor zes. Wij moeten helaas gaan afsluiten. Ik bedank onze gasten, Mirjam ga van de politieke redactie van Eén Vandaag... en Marilies Roos, raadslid in Bloemendaal. Veel succes uh, nou, met de verkiezingen ook. Dank je wel. Uh, wij zijn hier volgende week weer met een nieuwe aflevering... van de Dagwacht op campagne. Dat doe ik weer samen met mijn collega Castium. Uh, hier nu eerst het Radio 1 Journaal. Met Jurgen van den Berg. TEO Radio 1